1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Cuba zijn zeven mensen overleden na het drinken van giftige rum. Dat heeft het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Zeker veertig mensen moesten naar het ziekenhuis. De staatstelevisie meldt dat de giftige vloeistof was gestolen... uit een overheidsgebouw en werd verkocht als traditionele Cubaanse rum. Slachtoffers vertonen symptomen van methanolvergiftiging... zoals duizeligheid en hoofdpijn. Methanol wordt vaak gebruikt in de chemische industrie...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 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest... bij de VPRO, na aanleiding van het rookincident van zondag. In de live-uitzending van Zomergasten rookte cabaretier Hans Steeuwen toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio... van waaruit het programma werd uitgezonden. De auto, of de studio moet ik zeggen... wordt door de Voedsel- en Warenautoriteit beschouwd als een werkplek... en daar mag niet worden gerookt. De VPRO kan een boete krijgen van 600 euro... Dan het weer, opklaringen en overwegend droog. Overdag veel zon, zomers tot tropisch warm wordt het. 25 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Morgen gaat in Amsterdam de voorstelling The Normal Heart in première. Daar hadden we het in het vorige uur al over. Een voorstelling die speelt in New York begin jaren tachtig wanneer de AIDS-epidemie voor het eerst de kop opsteekt. Die voorstelling wordt geproduceerd door mijn gasten vannacht... Maarten Vogel en Frans Schaven van Opus One Theaterproducties. En op de website van The Normal Heart wordt opgeroepen... om ook met persoonlijke verhalen te komen. Over hoe AIDS eertijds in uw leven ingreep. Hoe de ziekte uw leven veranderd heeft. Verhalen ook over een strijd voor erkenning en gelijke behandeling. En dat is een strijd die ook heden ten dagen nog gevoerd wordt. En niet alleen in Frankrijk en in Rusland. Nou, vannacht zijn we in Casaluna ook benieuwd naar die verhalen. En als u die met ons wilt delen, dan kunt u bellen naar 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncfwe.nl. En u kunt twitteren met hashtag Casaluna. En ook staan we natuurlijk stil bij het overige van Opus One Theaterproducties... en kijken we ook alvast een beetje vooruit naar het nieuwe seizoen wat de herensgraven en vogel uh, verder presenteren in het theater. Maarten, uh, die verhalen, daar is toe opgeroepen... om die uh, op te sturen via de website van de Normal Heart. Ja. Komen er veel verhalen binnen? Ja, we hebben wel regelmatig uh, verhalen binnengekregen... die uh, uh, ja, ons wel even lieten kijken van... ja, het, het leeft nog steeds, weet je. iedereen is op een eigen manier wel... Wel mee bezig. Sommige verhalen waren heel erg geënt van hoe het in de begin jaren tachtig was. Maar ik vind het dan ook wel heel, heel leuk om belevenissen te lezen van mensen die uh, er nu mee geconfronteerd worden. En hoe ze daarmee mee omgaan. Mark Vermeulen is bijvoorbeeld een van de medewerkers van het AIDS-fonds. Een jonge jongen. Ik denk dat hij begin jaren twintig is. Die... Uh, nou ja, militant is niet het goede woord, maar die wel een zeker activisme in zich meedraagt. En ook echt, echt met heel veel uh, ambitie binnen dat aidsfonds uh, werkt. En ook een, ook een verhaal opschrijft die, nou ja, zegt van: Ja, dit, dit is mijn situatie, dit is mijn medicatie, dit zijn mijn vooruitzichten. Maar ondertussen is het wel zo dat door het goede werk van dat aidsfonds. mijn levensverwachting hoger is dan iemand die gewoon straffen. dat is van een straffe roken. Dus dat. Uh, maar hoe gaat hij daarmee om? Schrijft daarover in dat uh, verhaal? Want hè, zijn levensverwachting is hoger dan die van een straf roken, ja, Maar toch, hij is ziek en dan gaat het nooit meer voorop. Dat nooit ja, meer voorbij. Of je weet of je realiseert of je ziek bent echt. Ik denk dat dat het niet het, het, de permanente gevoel nee. is waar, waarmee, je, waarmee je zit. Maar je weet... Ik weet niet of dat hetzelfde is. Dat zou ik aan hem moeten vragen. Ik vind het een beetje moeilijk om voor hem te spreken. Ja, ik vind ja. alleen dat verhaal voor hem wel... wel Heel erg mooi, omdat het wel aangeeft van hoe jonge mensen... op het moment dat je er dan toch mee geconfronteerd wordt... in deze tijd wel een andere levensverwachting hebben. Ik Wij kennen het alleen maar uit de tijd dat die levensverwachting nul was. Het kan een paar weken zijn, het kan een paar maanden zijn... maar een paar jaar, dat is dan echt het maximale wat je eruit kan halen. En nu is het anders. Ja, dus dat is een van de verhalen. Uw verhalen zijn ook van harte welkom op 0800-1121... kan aan de naar cazaluna en En zit ik al met hashtag Kazaluna. En er kwam bijvoorbeeld een tweet binnen van René Broeders. Die zegt: Ik heb net de Normal Heart gezien. Prachtig. Hulde voor Daniel Cornelissen. Een van de acteurs. Jij noemde zijn naam net al, Frans Schaaf. Ja. Uh, wie, wie is hij precies? Nou, hij, hij speelt. Uh, hij is eigenlijk de enige waarvan je ziet dat hij echt uh, homo is. Een heel um, vrouwelijk typetje. En uh, een hele jonge. Uh, uh, uh, ook een jonge, uh, jonge jongen die uh, ook uh, meekomt in, in die groep... om te kijken van wat ze kunnen doen. en ja Hij, hij is een beetje de komische noot in, in het stuk. Uh, en dat doet hij zo enorm goed. Zijn timing is uh, briljant. En uh, waardoor je echt, uh, als je hem nou al op ziet komen... dan beginnen mensen al te giechelen. En uh, ja, een enorm talent. Ik... Uh, ik ben ook verbaasd hoe die dat aanpakt. Want hoe komen wel... jullie dan aan zo, jongen? Want nou ik ja, had er nog nooit van gehoord. Dat, dat gaat het, dat aan mij echt... liggen, maar... Ja, nee, dat is echt het gevoel van, van, van Job... om precies ja. de juiste Job mensen... Jobboschappen. Nou, om precies de juiste mensen voor de, voor de juiste rollen te kunnen, te kunnen neerzetten. Want ik bedoel, als dat goed is... dan is in feite natuurlijk het halve werk al gedaan. Dan moet je ook nog wel heel veel repeteren en spelen... en het shapen en, en, en, en het fine-tunen. Maar dat is wel het, het, het, um, het begin van het... Van het, van het van het, van het goede eindresultaat. En, en ja, Daniel was toen ik hem binnenkwam, zag komen en, en uh, dacht: van, ja, dat is precies hetgene. Het was in New York een rol die ongelooflijk veel uh, respons kreeg vanuit het publiek. Mm. En uh, dat, dat wordt 100% ingevuld. En die lucht en die, uh, die humor die erin zit, dat is, dat is erg nodig voor het stuk om het ook verteerbaar te houden. Want ja. anders blijft het. Te zwaar en we moeten het ook niet te heilig maken. Daar moeten we ook voor uitkijken dat het niet een soort. dat we een soort oriool eromheen gaan, ge, gaan gooien. alsof het iets. Weet je wel, het moet wel down to earth blijven en. en uh, ja, met beide benen in de grond staan. En juist die rol geeft aanleiding om af en dingen ook even weg te lachen om de absurditeit van de situatie ja. soms ja. ook heel goed weer te geven. Daar draagt hij aan bij. En ook leuk dat dan iemand uit het publiek ja. uit al die grote namen ja. die ze uh, meedoen, goed. juist die onbekende ja. acteur. Ja. Ja. Is. Maar het is ook goed dat, dat, want dat is ook echt waar. Is, er zit heel veel humor in. En er wordt ontzettend gelachen. En uh, uh, dat, maar knap dat zo'n jongen dat daar te... kan dragen. Dat ja. die dat kan brengen. Ja. Daliel Cornelissen, onthoud die naam. Zeker als het aan René Broeders ligt. Ik zei het al, we kijken ook een beetje naar, naar jullie oeuvre. Het oeuvre dat jullie in de afgelopen 25 jaar, meer dan 25 jaar zelfs, hebben opgebouwd met Opus One Theaterproducties. En homoseksualiteit is niet zelden een thema geweest. Ook in, in liedjes en in voorstellingen. Um, ik ga eerst naar, naar een liedje uit een voorstelling uh, waarin jij ook meedoet, uh, Frans Graven. Je hebt in veel uh, voorstellingen gestaan van al theaterproducties. <laughs> maar jullie hebben ook in een, uh, samen met bijvoorbeeld Tony Neef, heb jij in een voorstelling gestaan met allemaal musical-liedjes. Hè? Musical to the max. Musical ja. to the max. Mm -hmm. Met wie uh, uh, zat erin? Joker Kruijf, Tony Neef, Michael Widerhoven. En, en ik, hè? met vieren waren we. En uh, Brigitte Nijman, we waren met vijf. Ja. En jullie zongen daar uh, de mooiste liedjes uit heel veel musicals. Ja. Ook het Annie M.G. Schmidt-musicals. Ja. Ik vond het echt uh, schitterend. Het is, het is enorm leuk om, om mooie liedjes te mogen zingen. Met, met, met dat soort kanjers. En uh, ja, met Tony. Uh, ja, Tony Neef. Ja, wie kent hem niet? Ja, en, jullie zullen ook. Sorry dat ik wat? besta uit die musical Foxhot, als ik me niet ja, vergis. Ja. prachtig liedje. We gaan er zo dadelijk naar luisteren. Maar ik hoor net dat de cd is ingeslikt. <gacht> dus dat we hem proberen uh, uit het uh, apparaat te bevrijden. Dan stel ik voor dat we eerst gaan praten met meneer Van Rooyen. Meneer Van Rooyen, goeie avond. De vrouw trouwens. Mevrouw Van Rooyen, neem me niet kwalijk. Ja, neem me niet kwalijk. <gacht> en de voornaam is Elisabeth in het kader van uh, de algele research. Ik ben uh, dokter Liesbeth Van Rooyen. Ja. En ik heb op een veel te jonge leeftijd uh, in mijn uh, beroepscarrière kennis moeten maken met de ziekte AIDS. Op welke manier is dat gebeurd, mevrouw Van Rooyen? Nou, ik was toen net ingehuurd door mevrouw Els Borst... Uh, destijds directeur van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En uh, ik kwam op een gegeven moment ergens op een afdeling interne geneeskunde... er dan liep iedereen in duikerspakken rond... en ik had zoiets van wat is er in vredesnaam hier aan de hand. In duikerspakken? Nou, zo noem ik dat, van je Geïsoleerde pakken en ze gingen toen echt dood als vliegen hoor, binnen 1, 2, 3 dagen. En die pakken dienden er dan voor om het medisch personeel te beschermen. Ja, en ze durfden niet eens een theeblad met voedsel aan de jongens te brengen. Ja, ik ken het Bij Michael heb ik dat ook meegemaakt, ja. En u was ook steeds in zo'n pak, of niet? Nou, ik had zoiets van, Wat is dit voor onzin. Ik ja, had een de meis uit het Academisch ziekenhuis in Leiden. Ik had zoiets van, wat is er hier in vredesnaam aan de hand? Ja. Ja. Maar toen is toen het doorvroeg, wat, wat vertelde ze u toen, mevrouw Van Goghoyen? Nou, dan zei ze, ja, het is een beetje enge ziekte hier, oh, en nu. Uh. En toen? Nou, toen ben ik meteen naar de, de directie gestapt, natuurlijk. En wat heeft u gezegd tegen de directie? Ik zeg, nou, uh, zo werkt het niet. En hoe moest het dan werken volgens u? Nou, een beetje normaal en een beetje menselijk doen en handjes wassen en een beetje aardig zijn voor de mensen. En hebben ze naar u geluisterd in Amsterdam? Uh, in Utrecht was dat. Oh, dit was in Utrecht, sorry. Ik dacht even dat heeft ja. Amsterdam. Was ja, nee, ik had een baan in Utrecht en toen ben ik uiteindelijk ingehuurd bij de Nationale Commissie Eetbestiding als psychiater. Uh -huh. Om daar de boel ook een beetje op te gaan frissen, zeg maar. Op te gaan frissen. Het, het klinkt alsof iedereen heel paniekerig deed op dat moment, mevrouw Van Rooijen. Nou ja, dat, uh, nou, dat klopt ook. En dat was ook wel terecht, natuurlijk. Ja, dat was terecht. Want wat voor gesprekken voerde u? U bent psychiater, begrijp ik. Ja, klopt. Ja, en wat voor gesprekken voerde u in die eerste jaren van die AIDS-epidemie? Waar gingen die gesprekken over? U sprak met vaak jonge mensen, jonge mannen, vaak die, die wisten dat ze dood nou, zouden gaan. Ja, uh, die vergaderingen die vonden plaats op de zolder van de GGD in Amsterdam. En dan uh, kwam ik daar een soort binnenhollen met allerlei paparazzi... en ik was de enige die ze gelezen had. Ik zeg, wat is er in vredesnaam aan de hand hier? En hoe ja, reageer je? Ja? Ja, nou ja, er was natuurlijk bijna niemand die altijd alle papieren gelezen had. Nee, nee maar waarom deden ze dat dan niet? Ja, dan, meneer, dat, dat, dat, dat deden ze niet, daar hadden ze geen tijd voor, want het was allemaal paniek. Ja. Er moest wat gebeuren. Maar niemand wist wat? Nou, sommige mensen wel. Maar meneer Coutinho bijvoorbeeld, die was net zo in paniek als ieder ander. Die wist ook niet wat hij moest doen? Nou ja, die, die, die viel dan weer terug op de wetenschap, zal ik maar zeggen. Ik zeg, nou, de wetenschap, ik zeg, het gaat om menselijkheid en respect... en een beetje normaal omgaan met de zaken. Dat is wat u kon bijdragen, maar u was niet in paniek, mevrouw Van Rooijen? Nee, nee, sorry, nee. nee, nee. Was misschien mevrouw Van Rooijen tussen mag komen... Het, het, de situatie niet zo dat jullie met een patiëntengroep te maken hadden... die zelf ook heel actief gingen zoeken naar waar het misschien... Ja, zeker weten. Zeker weten. Het was natuurlijk wel ja. een, een, een, een wat assertievere groep. En, en ik heb wat wat wat.. Uh, uh uh, nou ja, contacten gehad met, met, met meneer Danner de afgelopen tijd. En die heeft ook een gedeelte geschreven. En hij is morgen ook aanwezig, waar ik ongelooflijk trots op ben. Even maar die ook Sven Danner Sven was de, de, de internist die in de tijd, nou ja, eigenlijk degene in was die, AMC, die ja. in het AMC, uh, echt, echt, nou ja, leider was in, in, het, in, in, het, in, het, in het eerste aidsonderzoek toen okay. dat alles was. En die heeft ook inderdaad in dat ja. stuk uh, wat bij ons in het programmaboekje staat, heel duidelijk aangegeven dat het voor hun, ja, op hun tenen lopen was. Omdat ze inderdaad met, met ja. patiënten zaten die zelf eigenlijk ja. veel uh, verder waren in het onderzoeken en het, en het kijken waar de mogelijkheden waren... Uh, om uh, dus nou eens in het buitenland te kijken van, van, van waar enige ja, vorm van... Klopt, van... klopt, allemaal correct. Ja. Ja. Nou, en hoe ervaarde u dat, mevrouw Van Rooij, om met die groep patiënten om te gaan? Nou zeg, ik ben geen voetbalcoach. Uh, <hums> ik, ik, ik had meer zoiets van... nou. Uh, Kijk, ik ben uiteindelijk uh, afkomstig uit een, een gereformeerd gezin. Mijn vader was een visserman in Noordwijk, notabene. En ik woon tegenwoordig weer in Noordwijk. Ja. Omdat mijn moeder nog leeft van 93. Mm -hmm. uh, uh, maar hoe ervaarde ik dat? Nou, ik vond het allemaal een beetje overdreven. Ik had zoiets, ze hebben toch wel ergere dingen meegemaakt in het leven. Maar hadden jullie niet het idee dat jullie zelf achter de feiten aanliepen als, als, als medische wetenschap? Uh, nou, kijk, als je de boel maar een beetje bijhield, zou ik maar zeggen, in de literatuur. en je uh, vloog af en toe eventjes naar Amerika of wat dan ook. Uh, New York of San Francisco of wat dan ook. Daar had ik dan weer een ander congres en dan zei ik zoiets van: nou, ik moet nog even een paar boeken kopen of dit of dat. Dan wist ik wel wat er aan de hand was. En er dus waren dus ondertussen ook patiënten van jullie die ook naar Amerika vlogen en zelf hun medicatie daar haalden. Ja, ja, ja, ja, te gek voor woorden. Echt. Ja. Ja. Maar ik, ik vind het wel, ik vind het wel interessant dat, uh, dat uh, uw verhaal ook, ook weer over, over de normal heart gaat. Ook die uh, continu achter de feiten aanlopen. Weet je? Dat, uh, dat komt ook zo mooi in, in, in het stuk uh, naar voren. Dat klopt, dat klopt, ja. En uh, ja, dat was hier natuurlijk ook. Ja, en wat ik ook fascinerend vind, u zei dat iedereen was in paniek, maar ik eigenlijk niet zo heel erg. Waar kwam dat door? Want u zag natuurlijk ook wel al die mensen doodgaan om u heen. Ja, maar ik liep ook op de, hoe heet het, de kankerafdelingen en ik liep gewoon altijd van A naar B naar C naar D. Ik was namelijk en ben nog steeds consultatief psychiater. Dat betekent dat je de verbinding probeert te vormen tussen de psychiatrie en de somatische ziektes. Dus ik had altijd zo'n soort uh, brief bij me... van ik moet nu eerst eventjes langs de kankerafdeling. Daarna moet ik me omkleden en dan moet ik naar de zelfmoordafdeling. En daarna moet ik me weer omkleden en dan loop ik weer zo en zo en zo. En dat oh. allemaal in een keurig carrièrepak met wilde krullen. Hmm. Dus ik, ik had zoiets van de dood. Ik bedoel, uh... De dood boezemde u geen angst in? Wat deden jullie met mensen die... Aan het sterven waren en die hun ouders moesten confronteren met het feit dat ze eigenlijk homo waren en daar nog nooit aan toegekomen waren. Er waren nee, mensen die eerst eerste Het ik heel erg verdrietig ben geweest is, dat was in het oudste crematorium van Nederland, Riaus Westerveld. Toen was de medeoprichter van uh, de, de Homo Eetvereniging, Johan, een jurist, die was overleden. Aan mijn vader was net. Twee weken daarvoor overleden en ik dacht, nou ik kan dat wel aan. Dus ik was daar keurig netjes in carrière pak en toen moest ik vreselijk huilen omdat Paul de Leeuw die sprong opeens achter een vleugel en die ging zingen. You are the wings uh, uh, uh, between beneath are my, the yeah. my hero. You are wind beneath yeah. my wings, ja. Yeah. En toen dacht ik, ik hou het niet meer droog. <laughs> Maar goed, dat was, toen ben ik met Peter van Rooyen, trouwens destijds nog directeur van de Schorenstichting... door de duinen heen, helemaal naar het strand gewandeld... aan de andere kant. En daarna was het verder klaar. En Ik heb er ja. nog veel meer de dood in mogen begeleiden. Ik heb mensen toestemming gegeven dat er infuus aangehangen werd... als ze extreem, echt, heel graag dood wilden... Uh, ik bedoel, uh, ik ken elke stoeptegel, zal ik maar zeggen... op Driehuis-Westerveld, op Zorgvliet. Noem het maar op. Mevrouw Van Rooijen, uh, tenslotte heb ik nog één vraag aan u. Wat heeft u, denkt u, kunnen bijdragen aan het welzijn... van al die patiënten die u uh, gesproken heeft, die u begeleid heeft? En die overleden zijn? En die nog leven? Uh, nou, ik denk vooral een beetje... Uh, Respect natuurlijk, maar vooral doe eens een beetje normaal, zeg. Over en weer. We gaan er geen theater van maken. Als het zover is, dan is het zover. En dan zorg ik wel dat het geregeld wordt. Daar uh, heb je mijn woord voor. Uh, als je echt dood wil, en we gaan ook niet opeens voortijdig... Uh, hysterisch hier liggen doen in, in een of ander bed of andere onzin. En dokters verantwoordelijk maken voor een dood die je zelf niet aandurft. U was wel hard. Nou ja, te dat moet ik ook al van toe. Sorry hoor. Ja, ja. Maar dat is wat u heeft bijgedragen. Om misschien ook wel mensen rustig te houden daardoor. Door hysterie. Oh ja, sorry. ik bedoel, Ik bedoel dit echt niet hard hoor. Want ik... ik... Weet je wel, ik bedoel, mijn moedertje van 93 zegt... ook oh, ik ben afgelopen woensdag gauwers nog naar Eng Smit... Uh, geweest van uh, de directeur van Zorgonderzoek Nederland... voor een gezellige lunch. Ja. En dan zegt ik, ja, mijn moeder zegt... Uh, oh, ga je naar die gezellige homo's? <laughs> ja, mam, ik ga naar de gezellige homo's. Maar al te hysterisch moesten ze niet worden, wat u betreft. Nou, ja, ik bedoel, dat mag van mij wel, maar... Ik, ik wil dat, dan, dan moeten ze het verder zelf maar uitzoeken. Mm. Mevrouw Van Rooijen, mag ik u bedanken voor uw reactie? en Ik ben ook uh, in allerlei darkrooms geweest. En, uh, want ik ben uh, 1,88 meter lang. Ah, ja. En ik kan ook heel makkelijk als man verkleed ergens naar binnen toe. U heeft echt veldonderzoek onderzoek <lacht> gedaan. Daar gaan we uh, graag nog een keer met u over yeah. doorpraten bij een andere gelegenheid. Voor nu bedankt u voor uw reactie. Sorry. Mevrouw Van Rooijen, dank man, u wel me. voor het bellen. <lacht> Dag. Nee. Ja, een bijzondere, bijzondere uh, dame, bij deze mevrouw Van Rooijen. Ze werkt als psychiater <laughs> in de aidszorg. Uh, We hebben het cd'tje gered. Het cd ah. waarop jij te horen bent, Frans Graven... samen met uh, Tony Neef uh, in dat liedje uit de musical Foxtrad. Sorry dat ik besta. Al die honderdduizend liedjes... waar je mee wordt overspoeld... songs en hits en melodietjes... Die zijn nooit voor ons bedoeld Elke slager, ieder wijsje Altijd jongen, altijd meisje I love you, en ik hou van jou Altijd man, altijd vrouw Ieder De vers en elke aria. aria Romeo en Julia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 maar ook over hij en hij Liedjes over hem en hem Zonder aarzeling of rem Dan speelt iedere muzikus Dan zingt iedere romanticus Heel gewoon, zo is het dus Romeo en Julius La la la la la la la La la la la la la la Heel gewoon, zo is het dus Romeo en Julius. La la la la la la la. La la la la la la. Heel gewoon. Zo is het dus. Tony ook. En Frans dus. Radio 1. Casa Luna. Helco Span. Inderdaad, Frans Grave en Tony Neef. Sorry dat ik besta, van Arnie M. G. Schmid en Harry Banning... uit de Opus One-productie Musicals to the Max. En eh, Opus One heeft natuurlijk een, een lange eh, muzikale eh, traditie ook opgebouwd. Het begon als dansgezelschap. Eh, daarna kwamen de familievoorstellingen... en daarna kwamen ook de hommages aan, aan de grote Nederlandse componisten... en eh, tekstdichters. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk om eh, die mensen te blijven eren? Nou In dit geval Schmid en Banning, maar ook Friso Wiegersma, Guus Vleugel. Noem maar op. Het is eigenlijk bij Friso begonnen daar. van. Uh, ik weet nog wel goed, we gingen een keertje op vakantie. En, en uh, toen was dat boek door iemand anders mee. Jimmy Hutchinson had het boek meegekregen. Die had het gekregen op een moment. Uh, en die had niet zoveel met die tekst. Dus die had het ons meegegeven. En, en we hadden net een heel zwaar jaar achter de rug. En we hadden een heleboel uh, familie-musicals al gemaakt achter elkaar. En ik had wel zelf het idee van, moeten het eigenlijk wat breder trekken? We zouden niet alleen maar in dat, in dat familie-segment moeten blijven. En, ik Hij lag dat... in mijn tuin op een stretje. <laughs> ik en, was aan het kokkerellen. Ja. Uh, 45 minuten ik denk dat er een voorstelling in zit in dit. Dat was prachtig door Hans van der Wouden uh, uh, ook allemaal vormgegeven. Dat boek telkens weer in het dorp. Dus ik bel mij toenmalig impresariaat op, Frans van Bronckhorst... En ik zei van: uh, die zei van ja, dat doe je zo raar. Je bent nu één dag op vakantie en ik wil je gewoon drie weken niet meer horen. Ik zei: Ja, ik heb je iets in handen en ik denk dat daar een voorstelling in zit. Hij zei, Ik zal je nu rustig houden. Ik ga drie theaterdirecteuren bellen. En dan vraag ik of ze het leuk vinden, het idee. En als ze alle drie nee zeggen, zeg ik het ook. Dan moet je het vergeten. En je moet het sowieso vergeten, want het is nu vakantie. Hij belde me een half uur daarna erop. Hij zei: Ik heb drie gebeld en ze nemen het allemaal. Dus toen had ik weer iets nieuws uh, um, uh, ja, om op te pakken. En. Toen had ik voor mezelf is het wel een soort traditie, denk ik, die ik met een, paple, een paplepel wel ja binnengekregen heb. Van, mm -hmm. van, van, van dat je ja, het mooie Nederlandstalige repertoire dat je daar toch op een een, manier een soort plek voor moet geven om dat, om dat te continueren. Ja. En, en dat. was jij, Frans Schaven al kokkerrellend... ook met de hinder, enthousiast over het idee? Ja, natuurlijk. Uh, prachtige liedjes. En, uh, maar ik, ben, ik, ik heb dat niet zoals Maarten allemaal meegekregen. En daar was ik al meteen jaloers om toen ik hem de eerste week uh, toen we op de opleiding zaten te horen. Want jullie draaiden die muziek niet uh, thuis uh, op de boerderij in Brabant? Nee, nee, nee. Maar, uh, nee, nee, dat is inderdaad zo. Je moest uh, dat echt ik... verwerven, als het ware. Ja, ja, ja. En dat vond ik wel... Uh, was ik altijd wel jaloers. Was. Als hij dan met al die dingen kwam, dan dacht ik... oh ja, dat is wel heel mooi. Hmm. En... Mijn moeder werkte bij het zingentheater, dus dat was heel ah, makkelijk. Ja. We zagen alles wat binnenkwam. Ik heb ongeveer... Uh, ik bedoel, het is geweldig als je, als je ziet van, van hoe... Mooi, zo'n zo Dalamar ook ingericht is ook voor de artiesten beneden. Het is een prachtige uh, kleedkamers en alles is optimaal ingericht. Dat kom je eigenlijk nergens meer tegen. Het is met zoveel liefde gemaakt en zoveel ambachtelijkheid en, en gevoel voor het vak. Ik bedoel, dat kan je met Job en Janine... Nou ja, een ja beetje beter, beter kan Fantast. je dat niet krijgen. Dat de man is, van 1,3 miljard. Ja, <laughs> maakt me niet uit, want ik bedoel, de man met ongelooflijk veel smaak en gevoel voor het vak... en wat mensen nodig hebben om zich prettig te voelen om het werk optimaal te doen. Dat vind ik bijna nog het belangrijkste. Wat je daarin ziet is dat al die toneelstukken die daar aan de muur hangen... Eh, en alle fotocollages van Ko van Dijk en Merit Dresselers en wat dan ook... het is de tijd dat ik in aanraking kwam met theater. En dat die heb je, je allemaal je... in lagen gezien. Nee, in lagen, op de achterste rij. Want dan ja. was er altijd wel... ik bedoel, er komt altijd wel één of twee mensen komen er niet op dagen. En nou ja, die plaatsen die dan ik dan in. Dus ik heb dat maar hele dus palet meegekregen. dat is dus ook jouw specifieke inbreng eh, binnen OpenSwan Theaterproducties. Die, die enorme repertoirekennis die je kunt inbrengen? Ja, en Frans dat is ik... echt van het beeldende aspect. Weet je, die kan alles vormgeven. Ik bedoel, daar stopt ja. mijn wezen dat ik denk van ja, oké, okay, ik weet wel waar het vandaan komt... maar wat ik ermee moet doen. Dus dat, dat schuift ik ben wel een heel erg... Ja, waar ik. komt dat talent vandaan, dat beeldende talent? Ja, dat... dat uh, ik denk van mijn vader of zo. Ik, ik, ik, die, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat komt... Uh, ik, dat heb ik altijd al gehad. De, ik zie uh, alles in beelden. En veel meer in, ja, in, in plaatjes... Uh, en dat is ook de goede match met, met Maarten en mij. Dat, uh, hij is echt uh, van de teksten. En, de, en ik zie alles in... Ik, ik hou ook echt van dingen maken en in elkaar zetten. En ik, moet, ik, ik heb altijd heel leuk gevonden om te spelen en te zingen... en al die dingen te doen. Maar ik zag ook altijd van hoe het dan moet. Of hoe het in elkaar gezet moet worden. En vooral hoe de overgang moet... Weet je, zo heel, heel uh, technisch... Uh, want speel je nog steeds? Nee, hè? Nou, heel weinig. Ja, heel weinig. Maar ik ga nog wel iets doen, ja. Wat ga je doen? Nou, ik ga uh, een hoofdrol spelen bij het Nationaal Ballet. En dat is wel weer iets heel anders. Uh, Donk You gaan ze doen. Uh, Donkey Shot. Donkey Shot. Ja. En uh, uh, dat uh, ga ik samen met Peter Faber... gaan wij de, de grote rollen daarin spelen. En hey, dansen? Staan. Nee, we gaan echt. Dat is meer acteren, meer een acteerrol, een, een, een soort pantomime-achtige. Uh, uh, ja, eigenlijk wel acteren. Echt. Het uh, zijn echt prachtige twee prachtige rollen en dan tachtig man ballet daaromheen. Kijk, dat, ja. Jij gaat de Sancho Panza uh, spelen. Dat heb je al eerder gedaan bij Opus One ook, Ja, hè? Ja, ja. De ja, man ja. van la Manche. Ja, ja. En in deze productie is het uh, jaar of vier, vijf geleden denk ik uh, door uh, Mini Maxi gedaan. Karel de Roy en Peter. Uh, en ja. die, die hebben daar, uh, daar een prachtige uh, voorstelling van gemaakt. En die wordt nu weer teruggenomen, maar wel in een nieuwe bezetting van die hoofdrollen. Dus dat is, dat is wel heel erg leuk. Ja, ja, dan staat hij ook weer even op het podium met ja, Frans. Tof, tof, ja. Hij is bij het Nationaal Ballet terechtgekomen. Dat ja. heb ik niet, dat heb jij niet. Nee. Hoe lang heb jij überhaupt gedanst? Nou, toen met Opus One het eerste jaar deed ik nog wel mee. Maar toen zag je ook wel heel duidelijk van... Ja, ik moet nu een keuze maken. Het is of op het toneel of, of, of daarachter. En, en daarachter hè, daar was, was de... je beter op je plek dan toch Nou, ik was niet de beste danser die er in Nederland rondliep. Dus dan, dan was, dat maakte die keuze wat makkelijker. En het, was wel, het kwam wel voort uit het succes van die eerste productie die we deden. Dus dat maakte ja. het ook wat makkelijker. Wat wel raar is, want ik had tien jaar lang gewoon gedanst en in de studio gezeten... als je acht uur per dag naar jezelf kijkt om te zorgen dat Ja, het al maar ging. als wij op toené gingen, dan uh, bij, bij Benjamin, gingen we ook al... Uh, speelden we zo'n 40 voorstellingen in het land. En als we dan gespeeld hebben, dan zat Maarten altijd bij de directeur van het theater. <lacht> dus dat en, zat er al vroeg in. Ja, dus toen wij onze eerste productie deden... toen had hij een kantoortje gemaakt in de bezemkast. <lacht> het was echt één vierkante meter de deur open. En dan kon hij een kruk neerzetten en zijn typemachine en zijn telefoon. ja. Yeah. En uh, hij, hij, hij kende alle directeuren uh, van, van al die theaters. En we hadden meteen een, een mooie tour bij onze eerste productie. Dus wat dat, dat betreft zat dat er al vroeg in, dat zakelijke dat, aspect. Ja. Zeg eens eerlijk, was het een beetje een aardige danser? Of is het maar beter dat hij nou, dat hij andere vak is gaan de mooiste uitoefenen. voeten die je maar kan uh, technisch... De mooiste voeten? Ja. Eens ja. even kijken. Nou, dat hele zie je mooie. hier niet zo, maar dan moet ik mijn laarsjes uit, uh, uitdoen. Maar dat heb ik van de moederskant ja. Ja. van de ja. moederskant van de moederskant heb een, van een hele mooie vreef. En dat is met, uh, met dans natuurlijk prachtig. Mm -hmm. De lijnen. Het is en, mooi om naar te kijken, naar, ja. de, naar de vreef van Maarten. De ja. comma. Maar heeft hij daar te weinig mee gedaan dan, met die comma? Nee, die had hij al. Maar heeft hij dat te weinig uitgebuit? Ja, misschien wel. Dat hadden we hier zijn? misschien niet gezegd. Nee, dat is waar. Dan, dan nee. hadden we een heel ander gesprek. Nee, het was heel het goed gescheiden. dat die, die, die, die zaken... Dat zat er gewoon in. Dat, was, dat zat in het beestje. Ik kijk ja. voortaan wel anders uh, naar je voeten, Maarten. <laughs> en Maarten Vogelen, Frans Zij zijn mijn gast vannacht in Casa Luna. Opens One Theaterproducties. Dat is hun theaterproductiebedrijf. En uh, zij zijn er verantwoordelijk voor dat morgen. In Amsterdam de Normal Heart in première gaat. Een voorstelling die speelt uh, in New York begin jaren 80... wanneer de AIDS-epidemie voor de eerste kop opsteekt. En... Op de website van de Normal Heart wordt gevraagd om verhalen, persoonlijke verhalen over uh, uw betrokkenheid bij AIDS. We net een, een, een uh, arts die als psychiater uh, betrokken was bij uh, de AIDS-epidemie. Ook persoonlijke verhalen uh, van de patiëntkant zijn natuurlijk van harte welkom of andere verhalen over hoe u het ervaren heeft. Toen iemand ziek werd bijvoorbeeld in uw omgeving... toen iemand gediagnosticeerd werd met die ziekte aids. U kunt bellen. 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. En twitteren kan met hashtag casaluna. En we staan ook stil bij het repertoire van Open One Theaterproducties. We blikken ook even vooruit. Volgend seizoen uh, hebben jullie verschillende voorstellingen... op het repertoire staan. Waaronder de voorstelling Suus zingt toon. Ja. Wie mag ik daarover het woord geven? Hansgraven. Ja, fantastisch. Suzanne Zegers, echt. Ik vind het de mooiste zangeres van Nederland. Musical zangeres, hè? Ja. Musical actrice. Ja, zij is, uh, ja ze is uh, niet groot qua lengte. Maar het, het is één grote stemband volgens mij, die vrouw. En uh, ik heb vorig jaar met haar uh, haar eerste programma gemaakt. En zij had uh, een aantal liedjes zelf geschreven in het Limburgs. En uh, dat hebben wij geproduceerd en ik heb het geregisseerd. En nou, dat was uh, ja, een hele leuke tour en het ging goed. En uh, uh, we hadden wat, uh, wat uh, gedichten en wat uh, een paar liedjes van, van Toon Hermans erin zitten. En toen zeiden we, Goh, we moeten dat wel natuurlijk met Maurice even overleggen. De, de zoon van Toon die ja. alles beheerde. En, uh, nou, dat, uh, die kwam kijken en die vond het fantastisch. En, ja. en toen zei hij op een gegeven moment: Goh, ik heb een hele doos vol met allemaal bandjes en liedjes gevonden... van Toon die nooit uitgebracht zijn. Zouden jullie een keer willen komen luisteren? Ja, wij komen heel snel luisteren. We zijn drie keer langs geweest bij hem. En het is enorm veel. en heel mooi repertoire waarvan je denkt van... ja, waarom is dit nooit? Waarom heeft nooit iemand dit gehoord? En Daar hebben we een heel moeilijke keuze moeten maken. Want het, uh, je kan volgens mij wel drie programma's daaraan besteden. En uh, dat gaan we nu doen. En... Uh, dat hebben we al in een vorm zitten en daar zijn we nu mee bezig. En, en gaan die liedjes in het Limburgs gezongen worden? Nee, dat, uh, het, het Toon zong bijna nooit in het Limburg. Helemaal op het laatst van zijn carrière. Ja. He? ja. Heeft hij heeft een CD uh, gemaakt met G. Ja. Reiners in het Limburg. Ja, ja. En dat wilde G heel graag. Ja. En daarom deed hij dat. Maar uh, hij schreef meestal wel in het Nederlands. En uh, ja, wij hebben, wij hebben dus daar een selectie van. En wat, wat teksten en wat gedichten. En een hele mooie vorm. En uh, we hebben het uh, al één keer een beetje opgevoerd om te kijken van hoe, hoe het uh, ja, prachtig en je hoort toon. Ja. En vertolkt door Suus. En ja, ja, dat doet ze fantastisch mooi. In oktober gaat die voorstelling in de première. We hebben een liedje uit die vorige voorstelling waarover je het net had. Een voorstelling waarin ze haar eigen liedjes uh, zong. En dit is een liedje, ja, we, we hebben het toch over AIDS en over wat AIDS. Kan bewerkstelligen in iemands leven. Dit is een liedje over gemis. Ze dus zien oh. dat echt heel mooi. Klein, klein Limburgs liedje van Suus... Jas Suzanne Zegers. Waarom? Gaan, maar ik hoop des dat ze dicht bedenkt. Maar doe hups geen zin meer om te blieven. Omdat ze ergens anders verder kent. Het is zes zonnig avond, en de gardien zijn al dicht. Die koffers zijn ver weg en al verdwenen. En ik kijk nog naar die. Die er voor altijd liefde zal. Waarom zijn de buim zo kaal? En waarom is er spengst gelegd? En waarom is de dag zo gauw en het alles zo zien rijden? Dat de dag de dag vandaag niet is en ik dich zo erg mis. Het is twaalf voor morgen en ik schrik wakker hoe druim. Ik hoop dat het onwer, reeds is overgedreven. gedreven. En weentje mijn verdriet het met genaben. Na nou, onbekende orde, ver weg van hier. Waarom zijn de puim zo kaal en waarom? Is ons Bens En waarom is het toch zo gauw en het alles zo zien rijden? Dat de dag de dag vandaag dit is en ik tek zo erg mis. En waarom zien de buim zo kaal? En waarom is ons Bens En waarom is de toch zo gauw en het alles zo zien rijden? Dat de dag de dag vandaag dit is. En ik dich zo erg mis Dat de dag, de dag, vandaag niet is En ik dich zo erg mis Waarom? Was Suus. En het komend seizoen zingt ze dus liedjes van Toon Hermans, deze Suzanne Singers. Oh. Dit is Kas Luna bij de NCRV op Radio 1. Frans Schaven en Maarten Vogel, het is uh, bijna Gay Pride in, uh, in Amsterdam. Is dat voor jullie ook een reden om de voorstelling The Normal Heart over die eerste jaren van de AIDS-epidemie juist nu uh, in dat theater te laten zien? Frans Schaven. Nou ja, het past natuurlijk wel heel erg bij zo'n uh, evenement. En. Uh... Maar ja, je kan dit ook op een heel ander, ander moment neerzetten natuurlijk. Ja, ja. Hebben jullie er bewust voor gekozen om het juist nu uh, uh, te anseneren in het Dillamar Theater in Amsterdam? Dat is een beetje ja. toevallig. We hebben leesvoorstellingen gehouden van deze voorstelling... in, in uh, december vorig jaar. Uh, omdat we Nadat we het gezien hadden, ook wel voor onszelf een soort overtuiging wilden hebben. Werkt het hier? Werkt het in deze tijd? Werkt het vanuit die context die we in Amerika gezien hebben... op de plek waar het allemaal ontstond? Kan dat ook inderdaad naar Amsterdam toe gebracht worden... En toen zijn we begonnen om te kijken van kunnen we met een aantal acteurs gewoon een soort een, een, een reading houden. En dat kennen we hier in Nederland niet, niet echt. Weet je het is ook niet dat je met z'n achterlangs een tafel staat. We zijn een week lang het theater ingedoken. En hebben met eh, eigenlijk een heleboel van de acteurs die er nog in zitten. gewoon dat begin gemaakt van nou ja, laten we eens kijken of, of dit stuk inderdaad aardt. Of, of, of het een soort connectie heeft met het publiek. En toen hadden we na nou, die drie voorstellingen die we in dat weekend hebben gedaan. meteen het idee van ja, hier moeten we mee doorgaan. We konden het niet doorontwikkelen in het Compagnietheater... omdat daar een verbouwing op, op uh, sprong stond. Er is ook een theater in Amsterdam, het Compagnietheater. Compagnie -theater, ja, aan de Kloveniersburgval... Wat, wat, wat, wat een hele leuke plek is om het, om het te doen. En, en, en de, de status die we toen hadden van het voorlezen... dat klopt ook nog wel een beetje met het rafelige karakter... Van, van, van, mm -hmm. van die hele ruimte. Ik heb met het Lamar, want daar hadden we altijd ook wel contact mee gehad... altijd gezegd van, god, laten we eens kijken... als we nou allebei het theater in de zomer gaan doen... want zij zijn natuurlijk met de programmering van de uh, stukken rond Jitske Rijding gaan ook actief bezig om andere periodes in, het, in, in, in ja, de in Ja, dit de, in is normaal een, een periode waarin de grote theaters ja, de dicht boel, zijn. Ja, Dus laten we kijken of we misschien een keertje... een, een, een soort gemeenschappelijke volder kunnen uitbrengen... van theater in, of toneel in de zomer in Amsterdam. En de directeur Edwin van Balken zijn op een gegeven moment... tegen me: nou in de, in de periode van de gay pride... zijn we in ieder geval geen concurrenten van elkaar. Want dan heb ik in ieder geval een kleine verbouwing... die sowieso gedaan moest worden... Ik hoorde het, dat het compagnietheater niet door kon gaan. En heb toen toch bij hem gebeld en gezegd van ja, is er hoeveel periode hoeveel dagen gaat het dan om? Want als er ja. twee of drie is, dan komen we niet uit. En toen bleek het toch tweeënhalve week te zijn. En die viel in de gay pride en toen dacht ik van ja, nou ja laten we dan alles bij elkaar optellen. En, en, en denken van dit is. Om een heleboel redenen, gewoon de beste plek en de beste tijd om het, om het te gaan proberen. Ja, en een dat een heel gebeurt overzichtelijk nu? Aantal, ja, aantal voorstellingen nu neergezet tussen 30 juli, dat was dan gisteren, en 11 augustus. En nou ja, misschien dat er nog wat bij komt en misschien dat er vlamm in de vlammende band slaat. En dan dat zijn altijd prettige problemen om op te lossen. Ja, dat zijn prettige problemen voor een <laughs> uh, uh, maker, dat kan ik me heel goed voorstellen. Er, gaat er ook een normal hardboot door de grachten varen van Amsterdam uh, komende zaterdag, Frans Gaard? Ja, avond. zeker. Uh, Daar staan jullie ook op? Uh, ja. Ja? Ja, ja, ja. En de acteurs? Ja, ja. en de acteurs. Ja, ja we, we, we, het, het is raar. We doen er een beetje raar over. We, ik bedoel, we hebben inderdaad met van, van progate de hele organisatie, hebben heel veel support uh, gekregen. We zijn eigenlijk alleen maar met die première nu bezig. Dus we moeten dat, dat eruit doen. En we weten dat die boot die ligt en da, daar springen we gewoon. Ik bedoel, dan, dan begint het feestje. Maar het is nu nog gewoon heel hard werken tot morgenavond om te zorgen dat we de hele boel... Uh, nou ja, voor die voorstelling opgeleid krijgen. Dat is, dat is het belangrijkste. En, en, en er komen nog ongelooflijk veel leuke dingen. En, en varen door de grachten hoort daar zeker bij aanstaande zaterdag. Maar morgenavond is nu wel echt het, het focuspunt... waar we, waar we ons op moeten richten. Ja, acteurs moeten echt nu die concentratie en die rust krijgen. Mensen hebben zo ongelooflijk hard gewerkt. We hebben in een ja, miraculeus een korte tijd... een voorstelling in elkaar gezet. Nou, dat, je, dat, is, dat is alles wat er om deze voorstelling heen hangt. En natuurlijk voor ons omdat het al... Toneel is en, en, en niet hetgene wat we regulier doen. Alles is anders bij dit. Alle de manier van opbouwen, de manier waarop we het programmeren, de manier hoe we het gecast hebben, hoe we samenwerken met, met de regie en het creative team. En, en, uh, dat maakt het juist ook zo spannend. Ik bedoel, mm. Frans en ik zijn wel mensen die, die openheid hebben om af en toe de boel op een hele andere manier te laten doen. En daar leren we ongelooflijk veel van. Maar er moet op een gegeven moment ook, ja, je moet wel rekenschap geven van het feit dan. Dat, dat mensen in de meest ideale of, of rare omstandigheden... die voorstellingen hebben gemaakt in het decor van de ideale vrouw... Hebben dat is de voorstelling die Chitske Rijding gaat deze tot zon... Maar de eigenlijk deed, deed, hebben wij de eerste montage gedaan. Ik bedoel met een volslagen rood decor... wat een hele Niets andere... Niets te maken heeft met H nee, uh, de, nee, de normale met alle kostuums die ze aan hadden. Alle soort kleuren. Dus, ja, we konden eigenlijk niet eens bepalen... hoe die kleur, wat voor naam dat zou moeten hebben. Dus we konden eigenlijk pas tot afgelopen maandag... hebben we het over eergisteren geloof ik, ja... De eerste keer alles achter elkaar zitten in de entourage zoals we die zelf bedacht hadden. Nou ja, dat is. Ik moet er wel van uitgaan dat ik dat nooit als vanzelfsprekend zal ervaren als producent. Dat mensen dat ook maar altijd doen. doen weet je dit ja. is een soort, soort, soort jongensboek, waarin al die idioterie ook nog een plek krijgt. Omdat iedereen zo ongelooflijk meewerkt. de nou, ja, mensen, ook over... dat valt me ook op in de interviews rondom dit stuk. Um... Thijs Reumer is een van de ja. hoofdspelers. Die heeft een paar interviews gegeven, Frederik Brom. Mensen zijn heel, dat, zijn, dat zijn heteroseksuele acteurs. Die zijn ja. heel betrokken bij dit thema toch. Hoe, hoe verklaar je dat, Frans Graven? Want ze moeten dus in kommervolle omstandigheden... die voorstelling ja. werken, moet allemaal heel snel, snel. In een andermans decoord dat is allemaal niet optimaal. En toch willen ze dit maken. Ja. Hoe verklaar je dat, Frans? Omdat het een prachtig stuk is om te spelen. Ja, maar even los daarvan, zou het ook het thema zijn? Want ze kennen jullie, ze kennen uh, homoseksuele collega's... Is het ook een soort kwestie van solidariteit? Of is het alleen maar nou, ja. de mooie tekst die ze hebben? Ja, ik ja het denk... is al een combinatie van alles. Ja. Het is niet één ding waardoor je dat wil, wil doen. Nee, maar ik denk echt wel, dit is ja. zo'n mooi stuk. Als acteur wil je dit gespeeld hebben. Ik denk dat dat wel echt... Dat is de uh... belangrijkste motivatie. Ja, dit is echt een prachtig stuk. Ja, dat... ik denk als je... Ja, ja, ik vind weet... het wel leuk als ik... Ik ben zo trots dat je met iemand kan werken als Henriët Tol. Weet je wat, dat is iemand die heeft voor mij altijd op een. Nou ja, ja dat is, daar kwam je nooit in de buurt. Kan je, dat je dat, die dat durfde dat je, je nu, niet te bellen. Nu zit <laughs> ik met haar smiddags in de kleedkamer en, en babbelen over hoe het gisteren ging. Wat, ik beloof eruit. Ik denk als, nog steeds wel met het gevoel van dat je ook dat Jantje in Bosbessenland gevoel ja. hebt. Van net zoals wij op Broadway New York liepen. Hadden, ja. Wat je dan nou ook hebt. Dan denk ik, dan zit je met die vrouw En dan legt ze uit van, nou ja, die ene avond is zo en zo... en morgen gaat het zo en en dat heeft ze nog hartstikke gelijk... want er zit zoveel ervaring in dit specifieke metier. Niet dat wij nou echt om de hoek komen kijken... of dat we onze eerste productie doen... maar het is vanuit een hele andere insteek is ja. dat altijd ja. gebeurd. Dus het verrijkt je ervaringen zo. Ook het werken met Job, weet je wel... met een hele tot andere focus en een ja. en, en, en, en, en, en hele andere invalshoek... van hoe je iets, iets tot leven brengt. Ja, dat is... Ja, je mag alleen maar dolgelukkig zijn dat je die ervaringen meekrijgt. Ja. Er komt trouwens een mooie tweet binnen van J.W. Kuit. Die zegt, ik hoor een heel mooi Limburgs liedje op Radio 1. Echt ontroerend. Ja. Dat is een referentie aan het liedje van nee. Suus, Suzanne Zegers, Waarom? We gaan weer luisteren, stel ik voor, naar een liedje uit jullie eigen oeuvre. Het oeuvre van Open Zwan Theaterproducties. Een liedje van Roberto de Groot, uh, jouw man. De naam ja. uh, viel alles, uh, Frans uh, Schaven, vannacht. Uh, een liedje dat heet De Zomer van 1910. Uit welke voorstelling komt dit? Uh, telkens weer het, hoor. Nee, Zonneveld uh, voor Zonneveld altijd. Zonneveld voor altijd, ja, sorry. Ja, uh, dat is hoe lang geleden? Drie jaar, vier jaar? Ja, vier jaar vier geleden. Ja. Jaar, ja. En waarom wilde en, je juist dit liedje laten horen? Ja, die man van mij, die heeft een prachtige stem... en uh, hij, hij, hij is ook echt een musical, uh, musical zanger een mooie bariton. Uh, en, en het is een prachtig liedje. Dus die combinatie die werkt. Is pure ja. melancholie. Ja. Pure melancholie. De zomer van 1910 Roberto de Groot. Zij herinnert zich nog de rozen. De rozen langs het pad, en ook weet zij nog dat ze een rode roos had gekozen. Die kleurde zo mooi bij haar wit mousseline. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong in die zomer van 1910. Zij herinnert zich nog zijn ogen, zijn mond en het gebaar van zijn hand toen hij van haar voorgoed heeft afscheid genomen en dat zij hem nooit meer, nee nooit meer zou zien. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong, in die zomer van 1910. Die dag is voorbij en die zomer vergaan, onherroepelijk, onherroepelijk. Toch is die herinnering blijven bestaan, onveranderlijk, onveranderlijk. De rozen die bloeien nog steeds langs het pad, waar ze hem voor het laatst heeft ontmoet. Die zomerse dag is verstart tot een beeld, dat daarbij blijft voor altijd voorgoed. Die jaren zijn vervlogen, dat beeld vergeet ze niet. Steeds als zij het ziet, er komen tranen in haar ogen, omdat het genadeloos aan haar laat zien. Je wordt nooit meer bedroefd, maar ook nooit meer verliefd, nooit meer jong als in 1910. Live. Ja, live in het theater Roberto de Groot, de zomer van 1910. Wat we mag je een persoonlijke vraag stellen? Mm. Je, je vertelde net over het verlies van je uh, vroegere partner, Michael. Hij is overleden aan AIDS. Is deze relatie die je nu met deze zanger onderhoudt... en met Roberto de Groot, daarmee minder belast? Nu, je weet dat AIDS niet meer dodelijk is. Dat er niet die doem boven die relatie hangt. Oei. <laughs> uh ja dit is een hele nieuwe fase weet je dus het, uh, nee, ik vind het wel een pittige deze uh, ja ik ja weet ik eigenlijk niet ik, ik, ik ben Roberto tegengekomen en weet je je leven gaat door en op een gegeven moment pak je dat dan toch weer op en uh, het is heel gek dat uh, nu omdat er normal hard dat, dat er nu is en nu komt Michael dan weer terug... In, in, in, in mijn leven, zeg maar... als herinnering en zo. Uh, maar ja, dat was een hele andere... dat was een hele ander leven... een heel andere periode... die... Uh, 25 jaar geleden. En, uh, maar het heeft... wat ik nu heb met uh, Roberto... is wel... dat heeft het wel verrijkt, denk ik. Ik weet wel wat ik nu heb. En wat ik... Uh, dat laat ik ook niet los. En... Uh, je dus, bent 30 jaar verder natuurlijk. Ja, je bent een heel leven verder. Ja. Ja. En, uh, maar dat heeft me wel verrijkt. Die, die, ik, ja, het was heel heftig toen, maar dat had ik ook niet willen missen. En wij ook niet. Want dat nee. is ook waarom we nu hier zitten. En, heeft dat jullie vriendschap ook versterkt? Ook. Ja, ja, zeker. Absoluut. Ja, vooral toen in die beginperiode was Maarten echt heel dicht bij me. Omdat om ook. Ja. Je kon er ook niks mee. En ja. ik, was natuurlijk ook, ik dacht ook nog altijd van... ja, ik kan nu ook binnenkort wel vertrekken. Uh, zo, ja. Dat, dat is gelukkig niet gebeurd. Want ja. ik dacht echt... ja, ik wil dat, dat leven is... Ik, ben, ik was 28 of zo. Dus dan, wil je, dan begin je net... Ik bedoel, ik ben nu 54 en nu denk ik ook nog steeds, ik begin net. Dus. Ja, we blijven altijd het houden van als jonge, enthousiaste gezelschap die net ja, begonnen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat gevoel hebben we nog steeds. Ja, ja. Nou, hoe dat volle zou ik zeggen. Ja. Maar jij vertelde in het eerste uur dat, dat jij toen die uh, epidemie... Uh, die dan centraal staat in, in de normal heart, de beginjaren van die epidemie... die staat centraal in die voorstelling. In die jaren ging jij van de weeromstuit echt weg bij mensen. Je durft bewijs met mensen niet aan te raken zelfs. Nou. Hoe heb jij weer vertrouwen uh, gekregen in uh, jezelf... en in überhaupt het lichamelijk omgaan met mensen, met mannen? Nou, Het was niet zozeer dat die situatie... voortkwam uit het feit dat ik niet vertrouwde. Ik denk dat het iets, wat, iets is wat heel erg dicht bij me uh, staat... en wat, wat erg bij me past. Ik ben... Uh, ik kan makkelijk alleen zijn. Ik kan, ik, het was voor mij niet moeilijk om die sociale contacten buiten te sluiten. Om, ik, kan, ik kan het heel goed met mezelf vinden. Mm -hmm. um, dus dat, dat hielp in dit geval. En in een andere situatie was het denk ik ook heel erg anders gelopen. Maar uh, als er dan toch zo moet, was dit nog wel het beste van, van, van nou ja, waar je dan uit had kunnen kiezen. Maar dat mijn ideeën en mijn ambities op een gegeven moment wel anders waren... Ja, dat, dat heb ik maar op een gegeven moment wel laten varen. Dus dat... Het is minder geforceerd. Het is heel geforceerd, maar minder geforceerd dan het lijkt, omdat het uiteindelijk wel iets is wat. Pas wel bij je karakter ook, in Ja, eigenlijk wel ja. ja. En op een ja. gegeven moment raakt die doemer er dan toch een beetje vanaf. Het blijft nog steeds een ernstige ziekte. Je zit er je hele leven mee. Maar het is een chronische ziekte geworden, waar ja. je niet meer dood aan gaat. Ja. Ben je daardoor weer wat meer uit die schulp uh, uh, gekomen? Maar je ja, je overigens wel redelijk uh, wel in bevond, zo toch? Ja, horen. nee, maar dat, dat, ik behoor, dat laat je ook wel weer los op een gegeven moment. En dat, dat, uh, maar ik bedoel, het is wel in een periode geweest die vormend is geweest voor de rest van, van, van je leven. En nou ja, ik bedoel, het is best wel zoeken ook geweest van, van hoe je met vriendschappen omgaat. En, en, en hoe je werk in je, in, je, in je eigen leven ingepast moet gaan worden. Het is, die zoektocht is wel heel erg gedomineerd door wat er in de jaren tachtig is gebeurd. Maar daar kwam ik pas achter twee jaar geleden nadat ik dat stuk heb gezien. Ik bedoel, daar was voor mij niet zozeer voor nodig dat ik... weet je wel, die, al, die, al die hele nare ervaring die Frans natuurlijk... van dag in dag uit binnen de vier muren van zijn ja, huis had... Dat, dat lag bij mij dan net even ietsje verder uh, eruit. Maar ik ben ook wel wel daarachter gekomen... van waarom dingen zo zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En dat heeft, dat, daar is die, dat virus wel heel erg bepalend voor geweest. En dat is niet heel erg dramatisch. Het is iets wat uiteindelijk in de context van mijn leven... niet eens misschien zo'n hele majeure... omleiding uh, uh, uh, is geweest. Alleen, ik heb het nu wel in de gaten gekregen... waarom, waarom het zo is. Waarom, waarom ik me ook verhoud tot... Uh, mijn familie... en, en hoe onze uh, manier van werken samen is. Weet je, je zoekt natuurlijk op een gegeven moment ook naar... andere vormen van geborgenheid. Van, die hoeft niet altijd in het seksuele aspect te liggen... of in... in uh, gewoon, ik, ik, heb er altijd, ik ben er vreselijk omheen gaan vinden. Dit is een vreselijk antwoord wat ik nu geef. Je bent er vreselijk maar omheen gaan lopen ik, als het Precies, ware. hetgeen wat ik nu doe is eigenlijk ook ongeveer een beetje tekenend... voor de manier waarop je, waarop je er soms wel een beetje om de hete brei heen draait. Maar daar ook op een gegeven moment een hele aangename manier... voor jezelf een te ja. vinden om het allemaal in kan en kruiken te Want gieten. dat was al een beetje misschien je karakter. En toen moest het ineens ook nog vanwege die ziekte. Ja. Dus ik had ja. mijn eigen... Ja, uh, het, is, het is voor mij een soort ingebouwde legitimiteit. Ik heb een mailtje van Rian van de Zanden. En die schrijft... Terug in de auto vanuit Amsterdam... waar ik de Normal Heart zag... hoorden we de Casa Luna uitzending. Noor kan niet naar bed, schrijft Rian. Oh. Voor het hele gesprek heeft gehoord is er ook een cd van te krijgen. Nou, dat gaan wij uh, als redactie uh, uh, regelen met uh, Rian van der Zanden. Maar het is een mooie uh, compliment uh, voor jullie. Kan ik kan me zo ja. voorstellen, Frans Schaven en uh, Maarten Vogel. En de groetjes aan Noor. Jij kent Noor? Ja. Ja? Nou, ze is nog uh, wakker. Dat schrijft ze. <laughs> um, morgen dan die première van uh, The Normal Heart. Um, wat voor vooravond hebben jullie voor ogen, behalve dat het een mooie theateravond moet worden, maar wat hopen jullie dat er morgen gebeurt in dat de Lemart Theater? Welke vonk moeten er overslaan? Nou ja, hetgeen wat we het de afgelopen... Het, het, het, de waardering voor het werk wat er is, in is gaan zitten de afgelopen tijd. En dan niet zozeer meer onze ambitie. Wij, wij hebben ons ei al kunnen leggen door het feit dat we het hier naartoe hebben kunnen halen en dat we het heel erg goed hebben kunnen borgen in de handen van Job Goschalk en, en alle acteurs die ermee aan de slag gaan. Ik hoop zo ontzettend dat het werk wat zij erin hebben gelegd, dat dat de waardering krijgt die het verdient. Want ik zie dat het nou ja, meer dan gemiddeld is wat, wat, wat, wat, je, wat je überhaupt zou mogen verwachten van, van, van, van een ploeg met mensen die eraan Werk. En dat, dat, dat zou ik de mooiste bekroning vinden. Dat, het, dat de ambachtelijkheid die erin zit. En, en, en wat ook heel erg voortkomt uit de manier waarop wij onze andere voorstellingen maken. Dat die waardering die, uh, daar, ik hoop dat die waardering daarvoor, daar, daarin terug, uh, terugvloeit. Frans, tenslotte de, de uh, mensen die 25 jaar geleden het hebben meegemaakt. Hè? De strijd van jouw uh, partner en de strijd dus daarmee ook van jou. Het zorgen voor hem, het meeleven met hem. Komen die mensen ook kijken morgen? Ik um, bedoel vrienden uit... De vrienden wereld. van, van, van ja. toen? Ja, ja, ja, ik heb al wat vrienden die uh, in die periode die ik toen ook kende. En die er morgen ook bij zijn, ja, zeker. Hoe ja. belangrijk is dat voor je? Nou, Dat is heel belangrijk, ja. Ja, ja het is... Uh, ja Wat ik net ook al zei, het is een, echt een... Andere periode uit mijn leven en ik ben nu echt weer een hele stap verder door dit stuk ook. En dat vond ik wel heel interessant. Uh, toen ik, nou ja, toen ik even dit stuk in New York zag en even helemaal de weg kwijt was, toen heb ik toch een paar gesprekken gehad met een uh, psychiater en die, die, die, die, die dat laadje in mijn hoofd opgeruimd. En dat was ook, dat weet je dan niet, maar dat is dan toch nodig. En ik, weet je, je kan dat ook dichtlaten, blijkt. Uh, ik sprak vandaag ook iemand tijdens de voorstelling die, die ook uh, die AIDS heeft. En, die, die, uh, en ik zei: Goh, als je dit stuk ziet, hoe ga je daar dan mee om, joh? Hoe kom je hieruit? En die zei: Ja, ik laat het niet toe. Ik, maar, hij vond hij het een prachtig stuk omdat het over. Je blokkeert het. Over, ja, hij zei: Nee, dat laat ik niet toe. Zo heel duidelijk. Ik heb genoeg dat gezien en dat gejang bij dat bed en uh, na al die. Uh, die, eh, uh, uh, crematies of wat dan ook, dat, uh, dat heb ik gehad. En dit ging ja dit gaat over, over wat zo'n groep mannen met elkaar meemaakt. En die hele politiek en al dat gedoe dat al die deuren dicht zijn en het gevecht en de, en de, en de liefde voor elkaar om dit voor elkaar te krijgen. En, ja, dat vond ik wel heel. Uh... En dat was hetzelfde wat ik gisteren meemaakte met die vriend die ik uh, na 30 jaar weer sprak. Die zei: van, Ik heb er 138 weggebracht, die 139ste die in deze voorgang zit. Die kan ik ook nog wel mee dealen. Ja. Maar die raakte ontroerd door hele andere dingen. Ja. Door, ja, hoe die vrienden goed met elkaar omgingen en hoe dat zich verhouden. En daar schoot hij van vol toen hij hmm. ja, die onschuld en, en, en, en, en dat. Ja, dit stuk... Eigenlijk niet weten waar het. Waar moest je in godsnaam beginnen om hiermee aan de slag? Te gaan. Ja, het, heeft, we, we, het, we, het heeft bij mij wel heel Het heeft mij weer echt een stuk verder gebracht. En dat vind ik wel heel fijn. Weet je, dat het toch weer dingen op een plek legt. Het zou en... mooi zijn als dat uh, bij mensen ook gaat gebeuren die de voorstelling gaan ja, zien. het kan tot en met 11 augustus in het De Lamar Theater in Amsterdam. Ik bedank jullie van Schraven, en Maarten Vogel van Open ah, Theater Producties dat jullie hier wilden zijn. Heel fijn. Ik wens jullie een uh, mooie première uh, morgen. En u bedank ik voor het uh, luisteren, twitteren, mailen en bellen. Morgen is Kazeluna er opnieuw. En ook dan uh, blikken we in zekere zin vooruit op de Gay Pride in Amsterdam... komende zaterdag, want de gast is dan Ellie Lust. Zij is politiewoordvoerder in Amsterdam en zij is ook voorzitter van Roze in Blauw. En dat is het homonetwerk binnen de politie. En Ellie Lust wordt morgen hier ontvangen door collega Alje Kamphuis. Straks. Voor de première, dus dat is nou, heel erg. Mocht eh, Ellie dus, dus luisteren. Morgen, maar ik weet dat ze hier zit, dus dat, okay. dan moet ze, moet ze vrijdag komen. <laughs> Kijk, Ellie, je bent uitgenodigd. Straks klinkt de nacht anders, dankzij Paul van Gelder. nacht nog. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.